12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, Willem Holleder op vrije voeten. Meer dan 5 miljoen Spanjaarden zonder werk... en aanbod van 11.000 euro voor passagiers van de Costa Concordia... Het is zonnig vanmiddag, op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in de kustprovincies zijn een paar buien en het wordt 4 tot 7 graden. Morgenochtend in het zuidwesten regen, in de middag overal droog. Dan komt de zon tevoorschijn en het wordt morgen een graad of 5. Vanaf zondag is het droog en koud. Willem Holleder, hij is vrij. Maar waar hij nou zit, dat is volkomen onduidelijk. Justitieverslaggever Robert Bas. Robert, zijn er helemaal geen aanwijzingen waar Holleder gebleven is?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 Ik vind ook niet dat je er nationaal over moet gaan. Minister Schultz, Belangenvereniging Vrij Wonen zegt niet blij te zijn met dat voorstel. Volgens die vereniging zorgt het voor willekeur. De werkloosheid in Spanje is nog verder opgelopen. Volgens officiële cijfers zit nu 22,8 procent van de Spanjaarden zonder werk. Dat zijn 5,3 miljoen mensen. De hoogste werkloosheid in het land in 17 jaar. Correspondent Rob Zoutberg, het houdt maar niet op. Hè. Waar komt die stijging nu weer vandaan?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 Is het nog veel dramatischer. Daar zit gewoon nu één op de twee uh, zonder werk. En je ziet ook nu ja, een herhaling van een geschiedenis, een dramatische geschiedenis, die Spanje natuurlijk in de jaren 50 en 60 uh, ook al meemaakte. Jongeren trekken weg uit het land, gaan op zoek naar landen waar ze dan wel een toekomst kunnen vinden. Trekken naar groeiende economieën in Brazilië, zijn Portugees aan het leren, zijn Duits aan het leren om, uh, om naar Duitsland toe te gaan. En tot mijn verrassing, ook van de week zag ik uh, Chinese les voor Spanjaarden, Spanjaarden die naar China toe trekken. Het is dramatisch voor de jongeren, het is ook dramatisch voor nogal wat huishoudens. Hè? Uh, ruim anderhalf miljoen huishoudens in Spanje heeft niemand nog een baan. Hoe houden mensen zich staande? Want misschien dat er toch nog een soort zwarte economie uh, kan groeien. Ja, de ja, regering, uh, regering heeft het er steeds over. En het is ook als je er met economen over praat, dan zeggen ze ook. Ja, met zo'n hoge werkloosheid van 23 procent. Je zou eigenlijk een brood oproer in de straten van Madrid en Barcelona moeten verwachten. Dat is niet het geval. Dus mensen uh, lukt het op een of andere manier wel om, uh, om aan hun inkomen te, uh, te komen. Spanje zelf, de overheid zelf, heeft een versoepeling van de arbeidsmarkt voor ogen. Hè, om op die manier weer banen te gaan creëren. Het wordt makkelijker voor bedrijven om mensen te ontslaan. Maar ook om mensen aan te nemen. Naast het enorme pakket bezuinigingen wat de regering heeft afgekondigd. Nou ja, de Spanjaarden die slikken het allemaal op dit moment nog. Want ze willen graag dat het beter gaat met hun land. Maar ja, als, als, als de werkloosheid zo gaat toenemen zoals nu het geval is... dan uh, eindigt dat geduld van de Spanjaarden natuurlijk heel snel. Duidelijk correspondent Rob Zoutberg. De meer dan 3.000 passagiers van het gekap cruiseschip Costa Concordia... krijgen per persoon 11.000 euro schadevergoeding. Dat is uh, de eigenaar Costa Cruises met consumentenorganisaties in Italië overeengekomen. Als de passagiers dat aanbod accepteren... dan mogen ze verder geen juridische stappen meer ondernemen tegen het bedrijf. Die Costa Concordia liep twee weken geleden op de rotsen... bij het Italiaanse eilandje Giglio. 16 mensen kwamen om het leven en er worden er nog 16 vermist. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Opnieuw veel doden bij een zelfmoordaanslag in Bagdad. In een Shiïtische wijk van de Iraakse hoofdstad kwamen zeker 28 mensen om het leven. vele tientallen mensen raakten gewond. De bom ging af op een plek waar rouwenden bijeen waren voor de begrafenis van de man die een dag eerder bij een aanslag was gedood. Geweld in Irak is de afgelopen weken opgeleid... na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit het land. Er zijn sinds het begin van het jaar zeker 200 mensen bij geweld omgekomen. En dat zijn vooral Shiitische pelgrims... en Iraakse militairen en politiemensen. En uit Syrië komen berichten over een bloedbad in Homs. Milities van het regime zouden gisteren met vuurwapens en messen... meer dan 30 mensen hebben afgeslacht... onder wie 14 leden van één familie...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 Volgens oppositieleden was het een etnische zuivering in een gemengde wijk van Homs. Die moordpartij zou zijn uitgevoerd door alawieten, Dat zijn shiiten en de slachtoffers waren soenieten. Die vormen de grootste bevolkingsgroep in Syrië. Maar ze zijn in het regime nauwelijks vertegenwoordigd. Die soenieten en ze vormen de kern ook van het verzet. De rechtbank in Haarlem is bezig met de uitspraak in de vastgoedfraudezaak. In totaal krijgen elf verdachten hun vonnis te horen. De hoofdverdachte is Jan van Vleijmen. Hij is oud-directeur van bouwontwikkelaar Bouwfonds. Tegen hem is zeven jaar cel geëist. Van Vleijmen is een van de drie verdachten die bij de uitspraak ook aanwezig zijn. Hij is tegen de andere verdachten varieert van vijf jaar cel tot een werkstraf van 60 uur.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 Nog meer geld hoofdrolspelers vandaag in de getuigenbank van de commissie De Wit, de parlementaire enquêtecommissie, die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. En die commissie wil weten waarom de redding van ABN AMRO en Fortis Nederland veel duurder werd dan aanvankelijk leek. Verslaggever Wilke Boom. Die zit er helemaal bij. Wat heeft het opgeleverd vanochtend, Tilco? In elk geval een ouderwetspotje zwarte pieten. Het gaat hier onder andere om het feit dat er in de bank Fortis Nederland... en ABN AMRO, die in oktober 2008 werden gered... Uh, veel meer geld moest dan uh, aanvankelijk was voorzien. Uh, onder andere uh, zat er in de boeken nog een verlies van 2,3 miljard. Had dat moeten worden meegenomen in de waardering van de bank... in de waardebepaling voordat de staat uh, de helpende hand toestak? Dat is een van de vragen. Nou, oud-president Nout Welling van de Nederlandse Bank... wees daarvoor voor elke verantwoordelijkheid van de hand. Die lag volgens hem bij zakenbank Lazar... die de staat en de Nederlandse bank adviseerde over de reddingsoperatie. De waarderingsdeskundige was nu eenmaal Lazar. Die moest bepalen hè, hoe de informatie verteld moest worden in, eh, de, in, de, in de prijs. Uh, en, uh, ja, daarmee is een zeer zin voor mij het verhaal af. Ja, de kous was daarmee dus af voor Wellink. En dat gold ook voor oud-topambtenaar van Financiën Bernard Terhaar. Die wees ook naar Lazar. Het is gesignaleerd dat er, dat er dat boekverlies was. Er is gekeken in hoeverre dat de waardering zou moeten beïnvloeden. En uiteindelijk is de conclusie gekozen op basis van de informatie van dat moment... om de waardering daar niet op aan te passen. Kunt u mij uitleggen waarom dat dan niet is meegenomen? Dat is verantwoordelijkheid voor Lazare om, om dat uiteindelijk tot een weging te brengen en te zeggen van kijk eens, en dat leidt al niet tot, uh, tot aanpassing in onze methodologie. Ja, de, de financiën en de Nederlandse bank wijzen dus naar Lazar als de schuldige als het gaat om die 2,3 miljard. En die uitspraken zijn opmerkelijk, want de bankiers van Lazar die werden zelf afgelopen woensdag gehoord bij de commissie de Wit. En die zeiden toen dat die 2 miljard wel degelijk tot een lagere waarde van ABN AMRO en Fortis Nederland had moeten leiden. En dus misschien ook wel tot een lagere prijs dan de 16,8 miljard die de staat uiteindelijk voor de bank betaalde. Want die prijs was dan te hoog. Ja, dat is een van de vragen die de commissie moet beantwoorden. Dat is niet een van de vragen. Overigens, want Het ging niet alleen om de bank zelf. Het ging ook om het overeind houden van het financieel stelsel. En dan gaat het dus om veel meer. Leg de Nout de commissie nog eens uit. Het punt hier is in essentie dat eh, je kunt de waarde bepalen... Van, eh, van, een, van een goed of van een, eh, van een instelling. En vervolgens wat je bereid bent daarvoor eh, eh, op tafel te leggen. Een, een, een fles water is misschien een euro waard... maar in de woestijn geef je er een heel ander een heel andere prijs voor je. Ja, de waarde van de bank is dus afhankelijk van de omstandigheden... en de omstandigheden waren toen precair, is wat Welink wil zeggen. Nou ja, het verhoor van Welink is nu nog bezig. Het is live te volgen via televisie en internet. Vanmiddag om vier uur komt ook oud-minister van Financiën Wouter Bos... nog een keer in de getuigenbank van de commissie zitten. En dan hoopt de commissie dat ze alles weet wat ze wil weten. En of dat zo is, dat blijkt dan later weer. Wilke Boom, dank je Sport. Melbourne, de Australian Open. Novak Djokovic en Andy Murray... die strijden om een plek in de finale. Marcella Mesker is aangeschoven, hallo. Uh, ze zijn alweer... Hoe lang zijn ze bezig? Ja, vanaf uh, half tien onze tijd. Oh dus, ja, dus uh, alweer een flink tijdje. Ja, is spannend. Uur. Spannend. Het is heel spannend. Het staat 1-1 in set. Leek aanvankelijk voor de nummer 1 van de wereld Djokovic niks aan de hand. 6-3, 2-0 stond hij voor. Toen kwam de ombekeer. Uh, Murray beet zich vast... Hele lange games van, van, van 9 minuten, 10 minuten, 11 minuten. Rally's van 30 plus. Langs de rally geloof ik 41 slagenwisselingen. En het leek alsof Djokovic in die tweede set... fysiek helemaal stuk is gespeeld. Vier games op rij voor Murray, die van 2-0 achter 4-2 voor. Eh, won de tweede set met 6-3. En nu staat het 2-2 uh, in de derde set. Maar als ik zie hoe Djokovic erbij loopt... alsof zijn laatste oortje is versnoept. Hij schokt, hij ziet lijkbleek. Hij lijkt niet in die wedstrijd te zitten, maar gewoon heel erg fysiek er doorheen te zitten. En dat ziet Murray natuurlijk ook. Dus als je deze twee nu ziet spelen, denk ik dat Murray de fittere is. En verrassend, ja, heeft hij op dit moment de beste papieren. Dus wat dat betreft, 1-1 in sets, 2-2 derde set. Het kan nog alle kanten op, maar spannend is het zeker. En verrassend. Oké, okay, we horen straks meer. Marcella, dankjewel. 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuwstopcrimineel. Willem Holleder is sinds vanmorgen vrijman. Hij heeft uh, zes jaar uitgezeten van de negen jaar die hij kreeg... voor afpersing in de vastgoedwereld. De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot ruim boven de 5 miljoen. Volgens officiële cijfers zit nu bijna 23 procent van de Spanjaarden zonder werk. En de meer dan 3000 passagiers van het gekapzijsde cruiseschip... de Costa Concordia kunnen per persoon 11.000 euro schadevergoeding krijgen.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zondag begint de Joodse omroep met het programma De kosher hamvraag. Wat is dat dan, wat is dat dan alweer? Uh, we gaan dat zo meteen horen. In het Mediaforum, journalist en programmamaker Anil Ramdas en politiek commentator en presentator Kees Bowman. En het gaat onder meer over de snoeiharde uitspraken... van onderwijsvakbondsbestuurder Martin Kriets. Hij deed dat aan het adres van minister van Bijsterveld. Wat zij blaat en kakelt. Deze mevrouw is een carrieriste die elke ochtend wakker wordt... en als ze tandenpoetst tegen de spiegel zegt... ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. Ik kan niet schelen waarvan. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz... komt uit Zwolle en heet Erik Janssen. Dit is Radio 1... Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Nederland staat derde op de ranglijst van persvrijheid van de organisatie Verslaggevers zonder Grenzen. Ons land deelt die plek met Estland. Alleen in Finland en Noorwegen is de situatie op het gebied van persvrijheid nog beter, zegt de organisatie. Eritrea, Noord-Korea en Turkmenistan staan onderaan de lijst. Opvallend is dat de onderdrukking van protesten in de Arabische wereld ervoor heeft gezorgd dat Syrië, Bahrein en Jemen zijn gekelderd. Ook de Verenigde Staten daalden fors en komt uit op plaats 47. Reden daarvoor is de arrestatie van journalisten die hebben bericht over Occupy Wall Street. Gisteren bepaalde de rechter in Den Bosch dat de provincie Brabant niet duidelijk genoeg heeft aangegeven waarom Omroep Brabant wel met minder subsidie toe kan. De provincie wilde dat de zender dit jaar 4 ton zou bezuinigen. In 2015 zou die korting zijn opgelopen tot 1,7 miljoen euro. Maar goed, dat is voorlopig dus van de baan. En dus zal er een blije directeur Gerard Schuiterman aan de telefoon zijn. Hij is Van Roos, dat is de overkoepelende organisatie van regionale omroepen. Dag meneer Schuiterman. Goedemiddag, hallo. Gebak vanmorgen bij de koffie? Nee, dat niet, maar wel blij. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, de rechter heeft bepaald dat de provincie zijn werk niet goed heeft gedaan. Uh, wat deugde er niet aan? Uh, ja, de recht heeft onvoldoende gemotiveerd waarom uh, uh, de regionale omroep, uh, omroep Brabant met minder uh, middelen toch zou kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die er zijn. En uh, ja, de, de, de, de rechtbank heeft heel zorgvuldig naar de situatie gekeken. Uh, inhoudelijk heel zorgvuldig. En uh, jij ja, is er ook heel erg bewust van geweest dat uh, hun uitspraak een hele belangrijke is voor alle andere provincies in de, ja. in de zaak. Nog even naar Brabant. Ja? Uh, we kunnen nu gewoon uh, keihard opschrijven. Omroep Brabant hoeft niet te bezuinigen met drie uitroeptekens. Uh, dat, dat zegt de rechter niet. De rechter heeft gezegd dat in de basis provincies zouden kunnen bezuinigen, maar het uitgangspunt daarbij is wel dat het geld wat voor de regionale omroep beschikbaar is, dat de provincie dat in eerste instantie moet doorgeven. En dat mag alleen maar minder als de omroep eigen inkomsten heeft, extra inkomsten. Uh, dan wel dat als de provincie heel erg gemotiveerd heeft aangegeven waarom het minder geld dan nog steeds sprake is bij uh -huh. de regionale omroep van een hoogwaardige programmering. Oké, okay, maar als, bij, als ja. bij de provincie een paar uh, slimme ambtenaren nu uh, bij elkaar gaan zitten en dus een, een goede motivering schrijven, dan kan er gewoon weer bezuinigd worden. Uh, ja, en, maar ik, ik, ik schat in dat de motivering een hele moeilijke wordt. Uh, er moet namelijk rekening gehouden worden met een aantal dingen. Dat het eerste is dat uh, hè, die kwalitatief hoogwaardige programmering sprake van is. Uh, er moet rekening worden gehouden dat een regionale omroep van vandaag de dag niet dezelfde is dan nou, hè, twee of vijf of tien jaar geleden. Uh, en we hebben juist met de provincie wij, uh, twee jaar geleden uitgerekend dat om daar sprake van te laten zijn dat er juist extra geld nodig is. Dus het lijkt mij heel uh, lastig nu, uh, zelfs met slimme ambtenaren... dat uh, er uh, argumenten op tafel kunnen komen om nu uh, kort daarna te zeggen... dat het met heel veel minder uh, uh, wel zou kunnen. Ja. En u zei het aan het begin al, uh, de situatie in Brabant is niet uh, uniek. In die zin, er waren meer uh, regionale omroepen die bedreigd werden. Daarvoor geldt nu hetzelfde? Nou, Die uitspraak is, die gisteren is gedaan, is van groot belang voor alle andere omroepen. Want het principe van die kortingen die overal worden gedaan, is, is hetzelfde. En uh, ja, ik ken een aantal zaken waar uh, de argumentatie van provincies uh, nog korter was dan die van Brabant. Dus ik ga ervan uit dat die eigenlijk vanzelfsprekend al van tafel zijn. En dat uh, ja, ook de, de, de, de, de rechter in andere uh, provincies als daar uh, uh, zaken komen... dat hij heel goed zou kijken naar de uitspraak die gisteren natuurlijk gemaakt is. Ja. En dat is een hele belangrijke uh, voor ons. Gerard Schuiteman van Roos, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen. Dank. Ja, graag gedaan. Nog nooit zijn er zoveel tv-series opgenomen in New York als vorig jaar. De Amerikaanse stad was het decor van maar liefst 23 primetime-series. Tien jaar geleden waren dat er nog maar negen, zei burgemeester Bloomberg. En hij zei dat op de set van de serie Gossip Girl. De stad ziet er natuurlijk ook prachtig uit... Hè, met de wolkenkrabbers, Central Park, de typerende straten, de gele taxis... Maar dat is niet de enige reden voor de populariteit. De staat New York biedt de tv-producenten namelijk een belastingkorting. Die korting is nu verhoogd tot 30 om zo de concurrentie met tv-steden als Los Angeles... en Vancouver in Canada aan te gaan. Excuses van de wereld draait door aan een 90-jarige drogist. De man was in een grappig bedoeld filmpje te zien... in de rubriek De TV draait door. Er kwam een vrouw zijn zaak binnen, die vroeg om keelpastilles En dat ging zo. Goedemorgen. Goeiemorgen. Ik heb al nog voor de keel. Voor de keel? Heb ik het al gezogen? Ja. Ja, volgens de ondertiteling zou de man gevraagd hebben... of ze te hard gezogen had. Nou, dat is hilarisch natuurlijk. Maar in het echt vroeg hij of ze het hard gezongen had. Ja, dat is dan minder grappig. Wie gaat er door naar de volgende ronde met 5000 euro... dan 10.000 euro, dan 25, dan 50, dan misschien wel een miljoen. The winner is... Ja, de Winner Is. In dit fragment uh, hoorde u de uitslag in de categorie pros... waarin Lillian Day-Jackson van Spargo de opnam tegen de zusjes van Lois Lane. Al daag is de spanning opgevoerd. Zou de talentenjacht The Winner Is het succes worden dat SBS zo nodig heeft? Gisteren was het al zover. Boven de Ervendores liet vooraf weten dat 700.000 kijkers wel erg teleurstellend zou zijn. Voor producent John de Mol was 1 miljoen kijkers de ondergrens. Nou, dat hebben ze gehaald, want de keken gisteravond namelijk 80.000 mensen naar The Winner Is. De pensioenen staan onder druk en al dit jaar zullen er pensioenen worden gekort. Reden voor het tv-programma Debat op 2... om eens een pittige discussie over ons pensioenstelsel te voeren. En zoals wel vaker heeft het programma een onderzoek uitgevoerd... om de kennis en de emoties rond het gespreksonderwerp te peilen. Opvallend resultaat, maar 8% van de ondervraagde jongeren... weet hoeveel geld we via ons salaris afdragen aan pensioenen. Wist u trouwens, het is maar liefst 20% van het loon. Dat betekent dus dat we eh, per dag... Eh, per dag, per week, voor ons pensioenwijken. Dus een dag per week, moet ik zeggen. Andere onderzoeksresultaten morgen in NRC Handelsblad... en natuurlijk op, uh, in Debat op 2. Dat programma is er morgenavond om tien over negen op Nederland 2. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De The Beatles blokken. Het mediaarchief. De mannen van Monty Python gaan een nieuwe film maken. Het wordt een persiflage op een science fiction film. met veel ruimte voor animatie. met als titel Absolutely anything. Volgens Terry Jones, die ook de regie doet, wordt het geen volwaardige Python-film. maar wel met pythoneske humor. De laatste film van de mannen was The Meaning of Life, bijna 30 jaar geleden. Maar echt bekend werden ze natuurlijk met hun tv-serie Monty Python's Flying Circus... tussen 1969 en 1974 op de BBC te zien. Later ook op de Nederlandse televisie. U hoort een fragment uit die serie. En het was natuurlijk verleidelijk om de Dead Parrot-scène of de Spam-sketch te laten horen. Maar we hebben gekozen voor een minder bekend fragment. Deze fictieve gast in een fictieve talkshow praat alleen in anagrammen. Hello, good evening, and welcome to another edition of Blood Devastation, Death, War, and Horror. And later on, we'll be talking to a man who does gardening. But our first guest... <laughs> our first guest in the studio tonight is a man who talks entirely in anagrams. Tatsy Kriocht. Do you enjoy this? Uh, I stom certainly odd. Uh, Revichum so. And what's your name? Hamrag. Hamrag Yattelrot. Well, Graham, nice to have you on the show. Now, where do you come from? Uh, Bum Creeland. Cumberland? Starts it surprisingly. And I believe you're working on an anagram version of Shakespeare. Say, say, tar -si Uh, Tar the Nemot, I'm working on The Mating of the Worsh. The Mating of the Worsh by William Shakespeare? Uh, nay, by Maniwi Ah. And uh, what else? Uh, Two Nettlemega Verona, Twelfth uh, Thing, The Chamrent of Venice. Have you done Hamlet? Tamil. Biot or Botniot. Oh, Tap is the Nesqui. <laughs> En wat is je volgende project? Uh, ring Kitchard de thread. Maar is niet een anagram, dat is Lunch met Jurgen van den Berg. Zondag begint de Joodse omroep met de zesdelige serie De Koosjere Hamvraag. Met een eitje is niets mis. Ook niet als je koosjer eet. Toch is niet zomaar elk eitje koosjer. De koosjere hamvraag duikt in de wereld van het ei. En stuit op een dilemma. Wat is belangrijker, de kip of het ei? Dat is de stem van uh, Jigal Krant. Uh, en de, die zit hier bij mij in de studio. Welkom. Goedemiddag. Maker van dit programma. Uh, ja, originele titel. Uh, op de site staat dat je de kijker meeneemt op een ontdekkingstocht... door de Joodse keuken. Is het een kookprogramma? Nee, het is absoluut geen kookprogramma. En uh, ik heb dat zinnetje er nog uitgeredigeerd, Maar dat is dus ergens blijven hangen. <lacht> uh, nee, het is, het is, uh, het is een, een, een zoektocht naar de achterkant van, van ons eten. Maar dan met een kosheretik, tik. Een beetje een programma in de traditie van de van ja. Waarde, uh, de van Waarde, de Klootwijk aan Zee, uh, de Wilde Keuken. Zo'n soort programma is het. Ja, maar dan uh, dus, uh, laten we zeggen, uh, typisch op, op de Joodse situatie toegespitst. Ja, want Joden, dat is op zich heel interessant. Joden zijn heel erg met eten bezig, uh, door hun religie. Heel veel feestdagen zijn met, met eten uh, omgeven, uh, worden daarmee ingevuld. Ze mogen heel veel dingen niet eten. De identiteit wordt ook een beetje gevormd door wat je laat, door wat je niet eet. Maar doordat ze heel veel dingen niet mogen, staan mensen echt met achterop de ingrediënten te kijken tot aan de e-nummers wat erin zit. Eigenlijk, de enige mensen die dat ook zo erg doen... dat zijn mensen met allergieën. Joden zijn heel erg, dus Joden weten dat... Maar nou, moslims ook, denk ik. Ja, ook, ook. Maar mensen met, met of een religie of met, met, een, uh, met een allergie. En daardoor komen er ook allerlei hele interessante dingen naar boven... die je misschien niet zou weten als argeloze consument. Ja, de kip en het ei, dat is natuurlijk een eeuwoude discussie. Maar zelfs in de Joodse keuken zou je kunnen zeggen... als je een, een ei zou willen koken of bakken of zoiets. Uh, ja, kom je ooit uit die vraag? Ja, nou, in, in de serie vraag ik niet wat er eerder was, hè, maar wat, wat er belangrijker is. Ja, belangrijker. Ja, in, dat is in de eerste uitzending. Dat komt eigenlijk doordat er twee dingen spelen. Aan de eerste plaats mogen joden geen bloed eten, hoe klein dan ook. En um, joden beweren dat er in witte eieren nooit een, nooit een puntje bloed zit en in bruine eieren wel. Nou, uiteraard controleer ik dat als uh, rechtgeaarde journalist. En wat blijkt, dat, dat klopt, in 70% van de bruine eieren die kapot slaan zit, iets van bloed. En in witte eieren helemaal niet. Uiteraard, en dat is een van de subvragen wil ik uitzoeken, hoe, hoe zit dat? Waarom ja. wel in het ene ei in het en wat is dat voor bloed? Ja. Is dat en, een... Het is ook geen 100% dus. Dus als je zeg maar wit ei eieren... Neemt dan een beetje niet zeker of het er niet in zit. Nee, in 0% van de witte eieren oh, en in 70% okay. van de bruine okay, eieren okay. die ik onderzocht. Um, en um, is dat een beginnend kuikentje? Of nou ja, ik zal het antwoord niet geven. Maar dat is één ding. En um, het toeval wil dat, of eh, niet het toeval, maar dat. Witte eieren zijn altijd eieren van de categorie 2 of 3. En hoe hoger dat getal, hoe dieronvriendelijker. En bruine eieren en, en biologische eieren, vrije uitloop eieren... zijn altijd bruin. Ja. En de, de Bijbel vindt het ook heel belangrijk dat we aan, aan die kip denken. Dat, ja. we, dat we goed zijn voor dieren. Maar ja, dus Het mooiste zou zijn een wit ei, dat ook biologisch is. Ja. Maar die bestaat niet. En dus ja. is de koosere hamvraag het dilemma, ga ik voor de kip... Dus voor het biologische ja, ja. ei, maar wel met 70% kans op bloed. Of ga ik voor dat witte ja. ei. Als ik dit zo hoor, is het niet alleen maar interessant voor, uh, voor Joodse mensen. Ik bedoel, voor iedereen is het toch interessant om, om te weten überhaupt al. Ik wist dat bijvoorbeeld niet van die witte eieren. Ja, nou, ik, ik wil iedereen echt uitnodigen om te gaan kijken. Ik heb heel bewust geprobeerd om niet een, een heel Joods programma te maken. Mijn, mijn eerste liefde gaat uit uh, naar de gastronomie. Naar, naar, ik noem mezelf wel eens een culinaire fanaticus... ondanks dat ik allerlei dingen laat en niet eet. En uh, het speelveld is het Jonendom. Maar er, inderdaad, ik, ik doe mijn best om het interessant te houden voor, voor iedereen. Dit was uit de eerste aflevering hè, over die kip en het ei. Wat, wat voor onderwerpen ga je nog meer bekijken? Ik heb wat voor je meegenomen. Chips. Dit is uh, chips van Lees. Een ja. barbecue ham. Heb ja. je dat wel eens gegeten? Uh, Zou je er één voor mij willen nemen? Ja. Het, het, het je, is het, ja, ik ben dan toevallig niet Joods, maar kan dat als je, als je Joods bent? Nou, dat, dat is namelijk het leuke. Um, ik ga in één aflevering, daarom breng ik dit nu te berden, op zoek naar... Ben je ook een stukje? Ik heb het ook geprobeerd, want deze barbecue ham is volledig synthetisch. Er zit geen ham in, maar ik weet niet of het een beetje lijkt. Oh ja, omdat jij, ik heb nog ham, al ham gegeten. Maar, ja. Dat kan jij me misschien vertellen. Een beetje smoked uh, ham, ja. Dat idee wel. Meer barbecue dan ham. Ja, nou ja, het is een beetje een combinatie inderdaad... van, mm. uh, van zo'n zo barbecue-toestand uh, waar je dan... Nou, smaakt het wel een beetje naar, maar dat is allemaal nep dus. Nou, dit is dus nep en er is een aflevering... daar ga ik op zoek naar hoe smaakt het nou eigenlijk ham. En wat blijkt dan? Dat deze zak... die. Waar geen ham in zit, er staat ham smaak. En op een of andere rare manier betekent dat als het ergens naar smaakt dat het er niet in zit. Dat is de ware wet. Um, deze, deze chip staat toch niet op de lijst met toegestaande producten. En dan ga ik naar de gebouw, waarom staat het er nou niet op? Zegt, ja, zo'n hele grote ham op de voorkant, dat moeten we niet willen. We leren onze kinderen dat ze geen ham mogen eten. Ja. En dan geef je ze wel deze chips. En dan confronteer ik hem met een Amerikaans product... van een zeer gewaardeerd rabbinaat, dat wel gewoon kosher is. Maar ik verzamel in die uitzending allerlei nephammen... en dan ga ik bij een smaakprofessor uh, vragen wat het beste is... om achter de smaak te komen. Dat kan ook een uitzending ja, zijn. Ja. Het klinkt hartstikke leuk. Zondagmiddag, twee uur is het op Nederland. Twee uh, dan de eerste aflevering van de kosher hamvraag. er komen er dan nog uh, zessen. Hotel. Zesdelig. Oké, okay, hartelijk dank uh, en succes met alles wat je doet. Dankjewel. je uh, Krant was dat. Maker dus van het programma. Uh, Jan, als je ook chips wil, dan uh, kan je gewoon nemen. Zo, het lekker is, zeg. ik niet echt ham dat in. kraakt een het beetje smaak, de, uitzending. de uitzending. Dat is wel uh, lastig. Ja. Ja. Zometeen het Media Forum. Dat doen we met, uh, met Aniel Ramdas en met Kees Bommel. Maar eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Oud-president Welling vindt dat zakenbank Lazar verantwoordelijk was voor de bepaling van de waarde van ABN AMRO en Fortis in 2008. Dat zei Welling voor de enquêtecommissie De Wit. Die onderzoekt deze week of het bedrag van 16,8 miljard euro dat de Nederlandse staat betaalde voor nationalisatie te hoog is. En gemeenten kunnen besluiten om verloskundigen over de busbaan te laten rijden. Minister Schult schrijft aan de Tweede Kamer dat verloskundigen op die manier sneller bij spoedgevallen kunnen zijn. De gemeenten moeten zelf bekijken of er aanleiding is voor zo'n ontheffing. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, maar er trekken ook wat stapelwolken over. En in de kustprovincies is kans op enkele buien. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 8 in het zuidwesten... en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond is ook dieper land een enkele bui niet uitgesloten. Vannacht houden de buien in het zuidwestelijk kustgebied aan. Elders zijn er opklaringen en koelt het af tot rond het vriespunt. In Zeeland liggen de minima hoger met plus 2 graden. Morgenochtend valt in het zuidwesten regen. In de middag wordt het overal droog en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is morgen zwak tot matig en draait geleidelijk naar het oosten. Het wordt er bij 3 graden in het noordoosten tot 5 in het zuidwesten. Vanaf zondag is het droog en koud. Net s'nachts lichte vorst en overdag temperaturen rond of net boven het vriespunt. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met politiek commentator en trots Radio 1 collega Kees Booman... en journalist en programmamaker Aniel Ramdas. Welkom allebei. Zaten jullie vanochtend ook te F5 op de site van Kijkonderzoek... Kijkcijfers van The Winner Is, Anil? Nee, nee, nee. Het is, is me totaal ontgaan, dat hele gebeuren. Echt waar? Ja. Er is toch wel wat uh, reclame voor gemaakt, maar... Ja, maar misschien bekijk ik wel heel selectief naar reclame. Kees, jij? Nee, ik heb de kijkcijfers niet uh, meehelpen omhoog te krikken. En je hebt ook niet gekeken naar uh, The Winner Is? Uh, nee, nu ik er uh, in deze uitzending iets over hoor... denk ik, ja, dat was het wat ik vergeten was. <laughs> Maar was dat, was dat dan omdat je dacht van... ja, dat is weer zo'n talentenjacht en dat geloof ik wel, of... Uh... Nee, dat is... Uh, ik ben er niet... Uh, ik, ik vind, uh, vind uh, Bovenerven uh, uh, vooral heel erg leuk... omdat hij zo waanzinnig enthousiast is altijd. Zelfs als het mislukt, uh, blijft hij opgewekt... en uh, met veel moed en inzet weer aan het nieuws beginnen. Grote bewondering voor. Maar... Uh, Goed dat het er is, maar uh, ik had even iets anders te doen. Nou ja. ja, Aniel heeft het ook niet gekeken. Dus nee, een... ja, in zo'n klein landje wordt er zo jachtig op talenten gejaagd. Volgens mij hebben ze straks de hele Nederlandse bevolking wel gehad. Ja, ze komen straks bij ons, als ze ja. echt niet meer weten. <laughs> nou, hij had uh, iets meer dan 1 miljoen kijkers en dat was ook een beetje de, de ondergrens voor de Mol. Hij zei: van dan is dat een mooie start en dat heeft hij dus gehaald. Dus. Uh... Nou ja, in ieder geval, SBS uh, heeft een, een, een mooie donderdagavondprogrammering... Al, als je kijkt in ieder geval naar de kijkcijfers. Voor hem was het een uh, nerveuze ochtend, John de Mol. Want hij ging toch wel even die cijfers kijken, denk ik. Ook voor Willem Holleder. Uh, die zal vanochtend met kriebels in de buik wakker zijn geworden... want hij kwam vanochtend vrij. Leeft hij nog? Het laatste, ik kijk even op teletext. Ruim 30 doden bij Bloedbad Homs. Nou, het lijkt me niet dat Holleder daarbij was. Uh, ja, het, het lijkt er wel op. Het wachten is wel op de eerste foto, denk ik. Of, of het eerste streepje geluid van hem, uh, Kees. Ja, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Nou, ik denk dat daar... Uh uh, flinke bonussen voor worden uitgetrokken... bij de verschillende talkshows. Bij Matthijs van Nieuwkerk, bij Paul Witteman. Dat is en echt natuurlijk... betalen ervoor, denk je? Nou ja dat, dat, dat, dat, nou ja, dat is bijvoorbeeld wel iets wat mij fascineert in de berichtgeving. Uh, hij is uit de gevangenis en is hij dan uh, op een landweggetje afgezet... of wordt hij door een taxi opgehaald en waar betaalt hij dat van? Je krijgt natuurlijk wel een vergoeding in de gevangenis... en je kan sparen, want je hebt verder geen onkosten. Maar uh, ja, ik weet niet of er zijn levensstandaard zelfde zal zijn als, uh, als dat het was. Dus waar uh, uh, leeft hij straks van? Maar ik denk wel dat er een... Uh, ja, het is wel de, de man to have hè, als, als programma. Dus ik denk dat daar misschien wel zo'n aspect ja. een rol speelt. Denk jij dat, niet? Aniel, dat inderdaad als Paul Witteman de wereld door dat, dat die echt hiervoor zouden willen betalen? Ja, ik denk dat oh, zo'n programma als, als Paul Witteman misschien wel... maar ik heb zo'n uh, gekke gevoel dat, uh, dat deze man dus compleet nerveus wordt gemaakt... en de paparazzi die achter hem aanzit. Ik, ik zou het als journalist of fotograaf niet op mijn geweten willen hebben... dat je uh, hem hebt gelokaliseerd en dat hij op grond daarvan wordt geliquideerd. We hebben geen doodstraf in Nederland... En uh, je ziet de journalistiek daar steeds meer op jagen... en steeds gevaarlijkere ondernemingen aangaan. Ja, dat, ik, ik weet niet wat die man allemaal verdient uh, qua straf. Maar uh, dit jachtige achter hem zitten mm. lijkt me een verschrikking. En, en hij beseft dat um, um, meer dan wie dan ook. Want ik hoorde vanmorgen een rechercheur op de radio zeggen... dat hij uh, verlofdagen had die hij niet nam. Nee, de, hij wilde gewoon zijn gevangenis niet uit. Nee. De enige veilige plek in de wereld is de gevangenis. Ja, hij heeft het proeflof inderdaad heeft er geen gebruik van gemaakt... Um, uit PR-oogpunt even aan de kant van Holleder... zou u kunnen zeggen, we gaan gewoon ergens zitten, je doet je hele verhaal... en dan ben je er ook misschien wel klaar mee. Want dan is het voor die ander ook niet meer zo interessant om erachteraan te zitten. Nou, ik denk, Holleder is bijna een icoon uh, op de <coughs> lijst van uh, criminelen in, uh, in ons land... En ik denk dat hij wel interessant blijft. Bovendien zijn er zoveel uh, talkshowprogramma's dat hij daar uh, overal welkom is. Ook al is hij bij één het eerst geweest. Dus ik denk niet dat het na één persconferentie over is. Maar ik vind het wel een interessant punt uh, uh, dat, dat jagen op hem. En dat uh, ja, het kan ook allerlei uh, rare types... Uh, uh, tot opwinding brengen om de man misschien iets aan te doen. Er zit inderdaad zeker een, een element in waarbij de journalistiek naar zichzelf moet kijken. Uh, is het wel goed om dat zo te nou, doen? Het, dat vind ik wel. Maar aan de uh, een... andere kant denk ik ook van in die wereld, als, als, als daar echt vijanden van hem rondlopen. en die schijnen er rond te lopen, zeggen alle deskundigen. dat die hem ook sowieso al weten te vinden. Uh, dat ze daar de media niet voor nodig hebben, toch? Ja, maar ik bedoel, kijk, dat, in dat milieu. Uh, is het een beetje, beetje, beetje bedrijfsrisico, neem ik aan. Uh, en daar, uh, dat realiseert hij zichzelf heel goed. Maar ik heb niet het gevoel dat de media daar nog eens een keertje aan bijdrage aan moeten leveren. Maar, maar ik wil hem wel zien. Dat is ook wel weer gek. Maar stel dat hij belt vanmiddag met de tros. Van, nou, ik wil morgen wel in Kamerbreed. Ja, Kamerbreed ja, ja. Uh, vegen we helemaal <laughs> schoon voor holleden. Maar zou, je, zou jij hem wel willen in Samen in gesprek met Teven, want we moeten er altijd wel een politiek ja. tintje aan geven. Ja. ja, ik zie het wel helemaal voor, maar we gaan er meteen achteraan. Maar jij zou het wel willen. En jij, Aniel, zou jij hem, zou jij hem uh, willen interviewen? Voor ZOZ? Uh, voor uh, nee, mijn programma is iets te deftig. Het is meer een powerwitte Omgooi -oh. Omgooien de boel. <laughs> <laughs> Hij zegt, ik wil alleen maar met Aniel Ramdas praten. Ja, nee, dat bedankt Aniel Ramdas al. Echt waar? Ja, ja ik, ik, ik wil een beetje interessant onderwerpen. Maar jij vindt het, de, de, het uh, zommer... de, de, de, de, de wereld van de gangsters en zo, daar, daar, daar heb ik geen verstand van. Maar... Peter en de Vries en zo, die, die kunnen dat veel en veel beter. Ja, nou, ja, ik denk ook dat die wel intussen wel bezig zijn. Inderdaad, De John van de Heuvels en de Peter en Ja, de Vries wie heeft daar. hem het eerste. Dat is toch de grote vraag. Ja, uh, wij gaan er straks in Stam.nl ook over doorpraten met Bas van Hout. Ook misdaadverslaggever. Die had hem volgens mij vanochtend al aan de telefoon gehad. Dus oh. hoe dat precies zit, dat gaan we eens even, even vragen. Nog even over dat imago van Holleden Want wat je er ook verder van vindt. Uh, ja, de grootste crimineel van Nederland wordt hij genoemd. Aan de andere kant is er ook wel weer een soort... Ja, Pietje belachtige uh, kijk uh, hebben mensen erop. Ja, vooral ook dat, dat, dat met die foto's met, het, met dat scootertje enzovoort. Hij ziet er zo volstrekt onschuldig uit. Dat het <lacht> ongelooflijk moeilijk is voor te stellen... dat deze man kan beschikken over leven en dood. Maar dat, dat, dat is volgens mij niet eens bewust gecultiveerd door, door hem. Ik heb het gevoel dat zo iemand heel authentiek deed... wat hij moest doen, volgens hem. En uh, wat er daarbij kwam, hij heeft niet echt een soort PR om zich heen gekweekt. Het is gewoon puur per ongeluk een celebrity geworden. Uh, maar dat geldt wel meer voor meer celebrities. Maar het is wel heel erg jammer ja. voor hem. Stel nou dat het hem lukt om, om uh, nu eventjes in de anonimiteit te verdwijnen... en een ja, soort nieuw leven misschien. Op te, op te bouwen. Uh, misschien, misschien dat hij denkt, ja, die criminaliteit heb ik nu ook wel gehad. Zoveel jaren laat ik maar schoon gaan leven. Uh, is hij dan over een aantal jaren nog interessant, denk jij? Of, of vergeten we dat dan ook weer? Nou, want uh, de, de uh, ontvoering van Heineken zijn we ook niet vergeten, dat is ook al heel lang geleden. Dus ik denk dat hij wel interessant blijft. Ja, het is groot echt, genoeg. Voor ja, me. het is echt een uh, grote jongen. En ja, Pietje Bel, het gaat natuurlijk wel over hele zware. Criminaliteit, ja. Waar hij op zijn minst van verdacht is geweest. en nog van verdachte is. Dus het is niet niks. En het is allemaal een beetje. Ja, zielig te maken. Dat vond ik van een week al zo raar bij die uh, jongen die de baas van de motorclub is. En de, het nieuws haalde met het feit dat hij uh, zich terugtrekt... en wat meer voor zijn kinderen en ja. zijn gezin wil gaan leven. Nou, de absurditeit uh, ten top. Nee, in die val moeten we niet, uh, nee. niet uh, terechtkomen. Goed, dan verontwaardigde reacties in Den Haag... na uitspraken van Martin Kirsch van de onderwijsbond uh, AOB. Uh, die zei dat... Uh, uh,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 Ik heb nog nooit iemand zo horen beledigen. Is... U hebt het over de minister... Ja, um, Kees, jij komt ook wel eens in Den Haag. Uh, hoe zit dat met het intellectuele niveau van deze minister? Nou, ik denk dat zij uh, heel goed weet wat ze doet. En ik denk dat het uh, op zich een goede en enthousiaste uh, minister is. En als we het intellectuele niveau van alle politici in Den Haag uh, verder gaan onderzoeken... dan komen we misschien tot veel schokkender uh, uitspraken als we die echt willen uiten. Nee, ik verbaas me wel een beetje. Het is gewoon een actie. Die leraren uh, het, die zijn het echt helemaal beu. Het is heel erg moeilijk in, de, in, in het onderwijs om echt goed te doen... Wat dat je wil doen en daar twijfelt ook bijna niemand aan. En ze komen in actie. Dat is dus op zich uh, goed dat mensen ook eens een keer iets laten horen. En uh, ja, dat er zulke uitspraken gedaan worden. Ik, uh, ik las vanmorgen in, uh, in de kranten dat bijvoorbeeld uh, een PVV-kamerlid... een belediging vond, dacht ik, hallo... Geert Wilders, weten we het nog? De minister die knettergek is en doe eens normaal. Nou ja, de VVD en SGP willen niet meer met die onderwijsbond nu praten. Omdat deze man dit heeft gezegd. Ja, dat is ook heel erg overdreven. Maar toen ik die uitspraak gisteren hoorde. toen was ik eerst verbaasd. Inderdaad, vanuit het standpunt van de politici, de meeste politici van ons. hebben inderdaad geen voldoende intellectuele capaciteit. Maar ik niet gezegd. Het is wel onderzoek waar. Maar ik betrapte mezelf er vanmorgen op. Op, dat ik opzocht welke opleiding uh, deze minister had. Het okay. is, ik schaam me ervoor. Het en? is helemaal niet politiek correct. Het blijkt verpleegkunde A te zijn. Nou, en dat bestaat, dat bestaat niet eens meer. Het is een on training naar NBO. Uh, toen dacht ik, nou, nou, nou. En dan minister van Onderwijs en Cultuur, een van onze belangrijkste instituten, ja, een dubbeltje tot een taal van zijn, daar moet je een bepaald academisch en filosofisch inzicht voor hebben. Je moet weten waar we naartoe willen. En je moet weten hoe ja. dat moet gebeuren. Je, ja. moet, je moet daarvoor wel de ontzettende brede uh, ontwikkeling hebben veel breder dan een leggen van een verbandje op een wondje. Dus jij denk. zegt die Keers had het nog niet zo slecht gezien misschien. Nee. Hij heeft zichzelf, als ik heel eerlijk moet zijn. Uh, toen ik dat zag, dacht ja. ik van, jongens, het gaat niet echt weer. Maar Kees nog even, want hij is vanochtend uh, is hij bij Sven Kokkelman geweest... Bij, bij, van de KRO ook op BNR trouwens. En daar zei hij, uh, die Kees dus, hè, de persoon, Maya van Bijzenveld, ken ik niet. Het gaat mij om de beleidsmaker, de politicus. Uh, in de 38 jaar dat ik nu voor de klas sta, heb ik nog nooit beroerder gehad dan nu. Het beleid van deze minister is voor het voortgezet onderwijs rampzalig. Dus hij het nou, een beetje van de persoon naar het ambt. Agnes Jongeris heeft geloof ik in 2009 bij de discussie met uh, Wintjes, de werkgeversvoorzitter. Uh, gesproken boos na een ja. overleg. Uh, dat zij tuig van de richting ja. zijn. Ja. En uh, daar was dan ook een beetje opwinning over. En in de hitte van de strijd. Nou, ik snap zo'n uitspraak wel. Uh, ik zou het niet zo 1, 2, 3 uh, doen. En nog even los het is van... Nee. Het, is niet, het is niet zo handig. En nou gaat het daarover. In de discussie moet gaan over hoe zwaar ja. hebben onderwijskundigen het in Nederland. En dat is zwaar. Dan nog even naar de Telegraaf. Die heeft uh, Oranje Nieuws. Er zou een troonswisseling op handen zijn. Uh, ja, dat, dat weten we natuurlijk, maar dus elke vrij, dag, vrij snel uh, een kans op. Volgens de Telegraaf dan Chris Breedveld namelijk nu nog plaatsvervangend directeur generaal van de RVD. Die wordt de nieuwe directeur van het kabinet der koningin. En dat zou dan een aanwijzing zijn. Uh, maar het nieuws dat uh, Willem-Alexander snel koning wordt... dat lijkt elk jaar terug te keren. Ja, ja elk paard dat vervangen wordt, wordt gezien als een aanwijzing. Maar uh, wat, ik, wat ik wel denk is dat het dit jaar in ieder geval niet gaat gebeuren. Dit land is in een enorme crisis. Zo'n troonwisseling kost handenvol geld er moet bezuinigd worden. Het staat van geen kanten. Het kabinet is niet stabiel. Ik zie uh, Beatrix geen afscheid nemen wanneer ze het risico loopt... om Geert Wilders een hand te geven. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Ik denk niet dat het dit jaar gebeurt. Dat maak... is dus mijn voorspelling. Ja, Maakt de, maak de telegraaf aan van de scheet en de onderslag. Ik bedoel, die, die wisseling van de wacht... daar bij die... de afgelopen koningin. jaren worden we wel meer op die plekken uh, in, uh, in het kabinet van de koningin uh, uh, mensen vervangen. Dus het is onzin. Maar ja, de telegraaf is wel een nieuwswaardige krant en heeft wel goede ingangen. Dus je moet daar altijd wel even alert op zijn. Maar ik denk, uh, ik denk met jou dat dat, dat dat niet gebeurt. 2013 wordt wel eens gezegd, hè, 200 ja. jaar koninkrijk wordt gebied. 33,3 jaar op de troon. Zit ja, nou ja, dat soort getallen. Weet je, ik denk inderdaad... Ook dat de koningin uh, pas weggaat als Geert Wilders uh, geen rol meer in de Haag speelt. Ja, Zo lang ja. probeert zij het vol te houden. Ja, dat we dat kan nog we wel heel lang duur. Ja, nou ja, op het moment is, is dat het verhaal. Zijne, zeg jij? Ja, ja, ja. Dat, ja. uh, dat moeten uh, handen geven aan, aan zulke mensen. Dat, dat, dat, dat vindt ze waarschijnlijk verschrikkelijk. Ja. Nog even die, die Breedveld. Ken jij die man trouwens of niet? Ja, die maar, is uh, vroeger voorlichter geweest ja. ook bij economische zaken. Die heeft een, uh, een flinke route. In de voorlichting doorlopen. Want ik begrijp ook dat hij een beetje, uh, laten we zeggen, de, de, de, de, de prins Willem-Alexander en Max mij heeft geholpen bij dat hele Mozambique-verhaal met die villa. Ja, nou, dat is dan uh, gelukt. Ik, weet niet, uh, ik wist niet dat hij dan da daarnaast ook nog een beetje in de makelaardij ja, zelf Want het is verkocht. Ja, ze hebben verkocht. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, uh, er moet eerst een stabiele regering komen en dan zou het kunnen. Ja, daar dus zijn we ja. het wel eens toch? Ja, absoluut. Ja. Nou, nou zo bij... gaat het dus. Zullen we het daarbij laten? Ja, 2013 dan misschien? Nou, Na... laten we 14 doen omdat 2013 nee. iedereen denkt dat het dan is, dan zal ja, het wel later zijn. Oké, okay. nou we blijven dat in de gaten houden. En mochten jullie gebeld worden door Willem Holheden... Uh, sluis hem anders gewoon naar ons door. Want ik zou het wel leuk vinden om hem uh, wat vragen te stellen. Oh, ja. ja. Oké, okay. okay. okay. luister morgen maar naar Troskamerbreed. Of die er zit of niet. Dankjewel, Kees Bomen en Nieuw Randers waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we gaan snel door naar de andere kant van de tafel, want u kent het klappen van de zweep intussen. Het is vrijdag en dan kan er maar zo een gelijke stand uitkomen. En dan moeten we dus een beslissingsronde spelen. Um, dan moet er wel nog even wat gebeuren, want de hoogste score tot nu toe is 77, gisteren neergezet. De kandidaat van vandaag heet Erik Jansen, komt uit Zwolle en is 40 jaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Vier zonen, begrijp ik. Ja. En is ook nog gewoon aan het werk? Ja. Hoe, hoe klaar je dat allemaal? Nou, ik heb een hele lieve vrouw die, wow. uh, die, die thuis is. Dat is een bewuste keuze geweest dat één van ons bij de kinderen thuis wil blijven. En er is wel uitgepakt dat zij dat is. Voor hetzelfde geld was ik dat geweest. Maar het zijn ook vier prachtige zonen, dus ja. dat... Uh, zijn of... een, beetje, een beetje de Daltons, zeg maar. Ja. Een beetje kattenkwaad ja. af en toe. Ja. Ah, leuk. Er is altijd wat te doen. Er is wat te doen in ja. huis Jansen. Ja. Um, nou, dan hoop ik toch dat je door alle drukte heen het nieuws hebt uh, kunnen volgen. Want dat is uh, wat er nu aan de orde is. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. De afweging was dat we niet op meneer Timmermans hebben gestemd. En dat, dat lijkt me een hele duidelijke, duidelijke reden. Out, Timmermans is in ieder geval niet de kandidaat. De, het gedachtegoed van meneer Timmermans staat mijlenver... van het gedachtegoed van de PVV af. So dat zal duidelijk zijn dat dat niet de kandidaat is... die uh, ons, uh, onze voorkeuren had. PVV'er Peter van Dijk was dat gisteren in Nieuwsuur. Hij wilde kosten wat het kost voorkomen dat de PvdA Frans Timmermans... een topfunctie in Europa kreeg en stemde dus op iemand anders. En die ene stem leidde ertoe dat het niet tot een tweede stemronde kwam... en Timmermans dus afviel. Vraag 1. Deze Frans Timmermans wilde graag commissaris... voor wat worden bij de Raad van Europa? Die weet ik niet. Gokje. Mensenrechten. Is dat echt een gok? Ja, heel vaag daagt er iets, maar... Dat is goed. Oké, okay. ja zie je mee? Ja. Altijd even gokken. Ja. als je niks zegt, dan heb je zeker niks. Mensenrechten inderdaad. Tot woede van de PvdA en tot grote tevredenheid van Geert Wilders... kreeg Timmermans die functie dus niet. Vraag 2. Uit welk land komt degene die wel is gekozen? Letland. Dat is goed. Hij heette uh, Niels Moesniks. Uh, blijkt ook veel tegenstander van de standpunten van de PVV. Ja. Vraag 3. Het is uh, niet de eerste keer dat een Nederlander geblokkeerd wordt... Door, uh, voor, voor een Europese topfunctie. In 1994 sprak toenmalige Duits bondskanselier Helmoet Kool zijn veto uit... over een mogelijk voorzitterschap van de Europese Commissie. Van wie? Voor 1994. 1994. Kool die dat uh, blokkeerde. Nou ja, dat wordt ook een gok, maar ik weet eigenlijk zeker dat het verhaal doet. Lubbers? Het is niet te geloven, want dit is weer goed. Ja? Oh, nou <laughs> ja, je ja, had puur 94. Dat... <laughs> ik blijft gokker. Ja, gewoon gokker, <laughs> ja. Uh, Ruud Lubbers inderdaad had geëist uh, dat over de hereniging van Oost- en West-Duitsland... een Europees congres zou uh, moeten beslissen. Kool was bang voor lange discussies en financiële eisen... en kon dit congres uh, zo voorkomen. Uh, vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Men staakt... Uh voor het verkeerde doel, namelijk weg met deze wet. Uh, terwijl deze wet echt een verbetering is... en juist die kwaliteit ook moet versterken in het onderwijs. Nou, gokje. Ja, is geen gok. Er zit heel hek en weer stemgeluid. Uh, Maier van Bijsterveld. Dat is goed, de minister van Onderwijs. Van Bijsterveld kwam met nog een reden... waarom ze het niet eens was met die staking van gisteren. Die viel namelijk midden in wat, volgens haar? Ja, volgens haar in toetsweken... Dat is uh, goed. Ja, inderdaad, vanuit het onderwijs werd dat uh, tegengesproken. Ja. Dan de laatste vraag. aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En uh, we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Gaat dus om één term uit het nieuws. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. En nu gaan we iets totaal anders doen. Stop. Gokje, Willem Hollelen ja dat is te snel gegokt. Oké. Okay. Want uh, de volgende was britser dan mijn humor wordt het niet, maar goed dat zou, ah, dat, zou ook Monty Python. dat zou Na, ook nog. Dat zou ook nog een leden kunnen zijn. Completely different. Mijn leden komen weer uh, bij elkaar voor de opname van de nieuwe film Absolutely Anything uh, uh, uh, en inderdaad oh, de antwoord is uh, ja. Monty Python. Ja. En nou voor something completely different. Ja. Yeah. Eerste film was dat trouwens van Monty Python. En uh, een zin die John Cleese vaak gebruikt om de verandering van een scène aan te geven. Um, ja, dan komen we op vijf. Dat betekent dat er zometeen nodig zijn. Gelijk kan het niet meer worden. Uh, geloof ik, hè? Nee, we kunnen alleen nog een winnaar krijgen. Maar dan moeten er zometeen wel zestien vragen goed zijn in deel twee van de quiz. Ik ben het er helemaal mee.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 verdient de man rust, nu die zijn straf heeft uitgezeten. U mag het zeggen, eens of oneens, sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis ook bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ja, de grote vraag is, wordt het zometeen uh, Dirk van den Berg... kandidaat van uh, gisteren in de Nationale Nieuwsquiz, of die van vandaag, Erik Jansen uit Zwolle. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? Moet Erik Jansen wel 16 vragen goed hebben? you around when my words won't pun my pennies won't pound and all oh, and my frisbee flies to the ground singer-songwriter Lisa Hannigan was dat een what I'll do. Nou, dat gaat spannend worden dus nu, want um, ja, het kan nog alle kanten op. Dirk van den Berg gisteren hier, die had 77. Hoogste score tot nu toe. Erik Janssen is de kandidaat van vandaag. Had net uh, factor 5, moet dus 16 vragen goed hebben om over die 77 heen te komen. Dan kom je namelijk op 80 uit. Dat kan wel in de tijd, maar dan moet het echt allemaal kloppen. Ja, je hebt net bewezen dat je ook het geluk een beetje aan je kant hebt... dus <laughs> je weet het maar nooit. Ik moet de vraag helemaal uitstellen, dat staat in de spelregels. Ja. Uh, dan moet het antwoord komen, of pas als je het niet weet. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Okay. As simple as that. Komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Wie won er gisteren in de halve finale van Roger Federer? Nadal. Dat is goed. Welk bedrijf wordt beschuldigd van het stimuleren van gokverslaafden? Holland Casino. Goed, honderdduizenden mensen hebben Tovic Dibi's voorstel voor wat ondertekend. Kinderpardon. Goed, twee zeventienjarige Canadese studenten hebben wat de ruimte ingestuurd. Een legerpoppetje. Goed, een kunsthandel in Ede heeft unieke schetsen van wie tentoongesteld. Koningin Beatrix. Goed, welke hulporganisatie schort haar werk in Libische detentiecentra is onder op? zonder grenzen. Dat is goed, het OM wil de oud-directeur van welke Amsterdamse woningcorporatie vervolgen? Rotsdeel. Is goed, het justitiepaleis in welke Europese stad sluit 26 van de 28 ingangen om de veiligheid te vergroten? Brussel. Dat is goed. De premier van welk land moest door de politie worden gered... nadat ze in het nauw was gedreven door activisten? Australië. Dat is goed. Voor het eerst is een vrouw van welke politieke partij... voorgedragen als burgemeester? ChristenUnie. Goed. Welke mobieltjesmaker heeft het laatste kwartaal van vorig jaar... ruim 1 miljard euro verlies geleden? Nokia. Is goed. Een hoogzwangere vrouw is op het vliegveld van Sint-Petersburg... betrapt met wat voor drugs in maag? Heroïne. Is goed. Er komt een gerechtelijk onderzoek naar het drama op welk festival? Eh... Uh... Pukkelpop. Is goed. In welke provincie is een man opgepakt die rondreed in een nep politieauto? Utrecht. Is goed. In welk land is het leger ingezet om sneeuw te ruimen? Roemenië. Ook dat is goed. Een app waarmee je wat in de buurt kunt vinden... is de winnaar van de Nederlandse publieksprijs. Openbare toiletten. Dat is goed. Welke Amerikaanse stad heeft een recordaantal van 50 miljoen toeristen getrokken? Pas. Dat is New York. Welk land in de Caucasus wil een wolkenkrabbe bouwen van ruim een kilometer hoog? Pas. Azerbeidjaan. In Frankrijk is de directeur van welke borstimplantatenfabriek opgepakt? Pip. Dat is goed. Het huis van welke Belgische wielrenner is doorzocht vanwege mogelijk dopinggebruik? Ja, veldrijder. Uh, nee, hoe, pas. Hoe heet hij? Weet ik niet. Roep een naam. Ja, uh, Pietje Puk. Nee, ik weet het echt niet. Nee, die was het niet. <laughs> uh, het was namelijk Bart Wellens. Ja. De vraag is nu... Was dit net de beslissende vraag geweest, misschien? Ik weet het niet. Als je daar het antwoord op heb... had geweten, was het dan voldoende geweest voor de eindoverwinning? Of heb je hem toch al binnen? Het ging wel echt heel goed, als een trein gewoon. Ja. ja. Eén keer maar passen? Ik, ik, ik denk 16, dat is wel heel veel. Je moest er 16 hebben, inderdaad. Ja. Ik kreeg van thuis <laughs> al instructies. Zelf, van, je moet het helemaal niet zo spannend maken, want dat is heel vervelend. <laughs> Zullen we even de kandidaat van gisteren erbij halen? Of misschien dat die het verlossende antwoord heeft. Uh, Dirk van den Berg, goedemiddag. Ja, hallo. Uit Leiden. Heb je ja. mee zitten, zitten turf of niet? Niet turf nee. Maar ik vind wel dat Dirk het heel erg goed deed. Dus uh, ik vind het wel helemaal als hij het heeft gewonnen. Ja, maar je weet, ja, je wel, weet het dus niet zeker. Ik weet niks niet zeker. Ik ja. krijg dat aan jou. hoor. Hij moest er 16 hebben. Het waren er... 17. Ah joh. Het is echt waar. De jury heeft meegeteld. En uh, die jury die is echt uh, onverbiddelijk. En, en, en, en gewoon heel goed bezig altijd. 85 punten kom je op, dus gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Dirk, sorry, um, um, maar het is niet gelukt. Net niet. Dirk, mijn felicitaties. Dirk, dank je wel. Graag gedaan. Het was een, toen ik gisteren zat te luisteren, toen, toen, toen zag ik me voor een zware opdracht staan. Want volgens mij uh, had ik het... Ik, ik had gedacht dat ik het niet ja. zou redden tegen. Je mag je nieuwscanner van deze week noemen. Uh, je krijgt 300 euro en het normale prijzenpakket. En uh, ja, gefeliciteerd. Dank je wel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. Zometeen om 2 uur vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live! Met Hans Spekman die 45.000 nieuwe PvdA-leden zoekt. Acteur Joep Onderdalinde als gastrecensent, De webwereld van Bert Brussen. De sportweek van Frits Barend. En avontuurlijke rockmuziek van het Amsterdamse MOS. En u bent ook welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij. Vrijdagmiddag live! Radio 1.